Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt om een aantal grote infrastructuurprojecten te schrappen. Daardoor dreigen in het ergste geval 3600 banen verloren te gaan. Dat blijkt uit een intern rapport van Rijkswaterstaart, meldt RTL Nieuws. In het vijfpartijenakkoord is al een forse bezuiniging van 200 miljoen ingeboekt op het infra infrafonds. Uit dat fonds worden infrastructuurprojecten betaald.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 En zojuist is bekend geworden dat in Florida de Amerikaanse zangeres Donna Summer is overleden, meldde Amerikaanse media. Ze overleed aan de gevolgen van kanker. In de jaren 70 maakte ze vele bekende disco-hits als Last Dance, Hot Stuff en Bad Girls. In de jaren 90 scoorde ze een hit met een remix van I Feel Love. Donna Summer is 63 jaar geworden. Het weer vanavond bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien bij maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANDB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 tussen Hoofddorp en Knopende Raasdorp. En op de A77 tussen knopende Rijkenvoort en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 From your arms, from your arms, I must go. Your arms that once caressed me have grown stifling in their pest. They suffocate me, oh only let me go. I will go, go, I will go. I will go, go, I will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 Ja, ja, dat was hem dus. Uh, de andere versie van uh, Alaska was dat. En uh, Nou, moet ik iets horen? Uiteindelijk wel. We hadden dus eventjes uh, gewoon uh, de gang niet uh, goed uh, klaarstaan. Welkom bij deze extra lange aflevering van uh, Alternative FM. En uh, dat heeft uh, gewoon te maken, het is helemaal van uh, de dag. We, we pakken leuk uit vanavond. Nou, niet helemaal leuk uit, maar dat uh, zal zo dadelijk wel uh, eventjes worden toegelicht... Door een van onze twee gasten die uh, meegekomen is. Uh, we hebben twee gasten vanavond. Um, dat is uh, Jelle Visser uit IJmuiden. En ook Fabiane Dammers is erbij. Uh, we zijn uh, dus uh, goed uh, vertegenwoordigd in de Singersongwriters songwriters als het gaat uh, uit IJmuiden. Het lijkt wel of daar gewoon een ja, min of meer een, een boom staat waar ze gewoon talent uit kunnen plukken. Zo, zo klinkt het eerlijk gezegd. Uh, dat uh, is wat, uh, wat het een beetje in het kort inhoudt. Uh, dit was de opening uh, overigens uh, en we begonnen met uh, de single versie van Alaska's I Will Go. Het uh, is een totaal andere versie die we kennen van het uh, album. Uh, dat, uh, album. Dat album heet Actors and Liars. Uh, daar is uh, een andere versie over gemaakt. Het is een leuk verhaal wat er aan zit. En dat is dat uh, deze versie uh, min of meer eigenlijk op, uh, de album had, op het album had moeten komen. Maar... Alan Branch, de, ja, min of meer de, de, de, de muzikale engineer van, van het album... ...degene die het uh, geproduceerd heeft of het geluid eigenlijk een beetje gedaan heeft... ...die had een andere versie en die zegt nee, deze versie is uh, beter. Ik heb ook uh, de, de, de, de wat, uh, wat lichtere versie, hoewel. Ik kan hem zelfs uh, nog wel even laten horen, want uh, dit, uh, dit is de versie zoals die eigenlijk op het album is uh, komen te staan. En toen zei Alan Branch, nou eigenlijk is dit eigenlijk toch wel de versie die erop moet uh, komen te staan... De rustige versie. En uh, daar waren de jongens het uh, niet helemaal uh, mee eens. Uh, maar uiteindelijk uh, was het dan toch uh, zover dat ze het, uh, uit, uh, dat ze het uh, wel goed uh, vonden. En deze versie die je net hebt uh, gehoord, die is dan op het album gekomen. En waar we net mee begonnen, dat is dan de, de echt wat, uh, wat vollere versie. De, de, de wat meer, uh, ja hoe moet ik het zeggen, de stevige versie die de jongens uh, oorspronkelijk hadden bedacht. En die hebben ze dus nu uh, als single wat meer naar voren geschoven. Uh, kijk nog eventjes uh, in de agenda wat, uh, wat ze gaan doen. Uh, ze gaan, uh, dat is morgen in uh, German Garden Gig. Dat is in Duitsland, in Rijnberg. Daar spelen ze dan. En 20 mei, dat is, uh, dat is op uh, zondag. 19 mei is uh, zaterdag, dus over twee dagen, want we zijn vandaag op de 17e bezig. In Dinslaken, de Joeken Saloon, daarin zullen ze ook een optreden deen. En dan een week later zijn ze gewoon weer terug in Nederland. Een huiskamerconcert in Heilo, Aviva Bing heet dat. Uh, er is nog meer, uh, ik zal even heel snel kijken wat ze nog meer gaan doen. Schip Luiden uh, wordt aangedaan, schip pop. Zo'n uh, festival al daar. Dat is een leuke plaats. Schip uh, Luiden. Je, je, je waant je echt uh, zeg maar in een soort modure dam, maar dan in het groot. Uh, daar uh, hebben we dan uh, de dag daarna Zaandam. De dag van het parkfestival uh, is het uh, dan. Een volkspark. Daar treden ze dan ook op. En uh, nou, daar heb ik me laten vertellen van iemand die de band erg goed in de gaten houdt. Uh, dat er ook nog uh, begin juli nog iets uh, gaat komen. Wat dat is, ja, dat, uh, dat durf ik nog niet uh, te zeggen. En in, het, uh, in de wereld uh, te, uh, te brengen. Dat, dat, dat laat ik maar eventjes. Dan wil ik eerst uh, gewoon zelf uh, de, de officiële versie uh, van krijgen. En dan uh, ga ik het wereldkundig maken. Maar het schijnt hier in de buurt te zijn. Dus dat uh, willen ze ook gaan doen. Goed, ik zei al, uh, een van de gasten vandaag is uh, Fabiana Dammers. Uh, ze is niet helemaal in vorm en dan hebben we het uh, programma wat, uh, wat aangepast. Uh, we gaan straks uh, in ieder geval uh, zoals we gebruikelijk doen met gasten die niet uh, komen spelen. Dan uh, laten we iets horen wat ze zelf uh, heel erg uh, leuk vinden. En natuurlijk ook uh, van uh, degene die, uh, die hier zit, draaien we het werk gewoon weg. Dat hebben we bij uh, Alaska onder al andere gedaan, maar dat hebben we bijvoorbeeld ook bij... Uh, uh, ...Against All Odds, om maar een band uh, te noemen uit de buurt. En uh, bijvoorbeeld ook met Houses hebben we dat ook gedaan. Uh, dat uh, is wat we gaan doen. We draaien dus het werk uh, wat betreft uh, Fabiana. En uh, we zullen ongeveer drie tot vier nummers... ...en misschien wel meer van Jelle Visser uh, hier live in de studio uh, laten horen. Maar dan moet uh, onze zeer snelle uh, techneut... ...Marcus van Dam zich wel even gaan melden, want... We zijn alweer een kwartier bezig. Uh, de eerste die we, waar we echt mee gaan beginnen is. deze. It is night. Starfall. And dreams pass by. Pentacodes of a chance. Mazes of colors in this place. For a long forgotten show Seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder Why you never wondered why Safe in the womb You find the darkness can give the brightest light Safe from your place deep in the earth That's when the know what you really wide. Forgotten while you're here Remembered for a while Much updated ruin from a much updated sky Fame is but a fruit tree, so very unsung It can never flourish, till its stock is in the ground Some men of fame could never find a way Till the time has flown Far from their down there Nick Drake, ik uh, zat uh, van de week ergens op, uh, op Facebook en dat uh, bleek een hele pagina van hem uh, te zijn. Uh, het uh, wordt uh, min of meer gezien als zeg maar een van de inspiratiebronnen uh, van uh, singer-songwriters. Toevallig hebben we er nu ook een uh, hier, uh, ja, gewoon, uh, die, die, die zie ik gewoon hier vanaf, uh, vanaf mijn plek. Dat is uh, Fabian de Dammers, Goeie, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het, uh, het is het, het weer, hè, laten we het uh, daar maar op houden, want... Dat heeft bij jou uh, geen goed gedaan, heb ik het idee. Ik heb eerder het idee dat ik door iemand ben aangestoken tijdens het mixen van mijn videoclip. Oh. Oh. Die had ook enorm last van hoestbuien En ja. daardoor kan ik nu vanavond niet live zingen. Ik ben echt snipverkouden. En als ik ook maar een uh, noot inzet, dan... Uh, dus ik neem het maar niet. En Zo ik denk nou, ook. we gaan een paar plaatjes uh, draaien. En dan uh, ja, kan ik in ieder geval wat vertellen over... Uh, de komende plannen met mijn ja, album en ja, zo. Dus ja, dat, dat is misschien uh, ook wel een goede, goede manier om iets uh, duidelijker uh, te maken. Uh, nou, Jelle Visser is er ook. Uh, hij zit ergens uh, verstopt nog, maar uh, we zullen hem zo direct er nog wel even bij halen. Uh, ja, ik hoor, ik hoor, we horen hem in ieder geval <laughs> op de achtergrond. Uh, even nog uh, over, uh, over jou en Jelle, want uh, in februari hebben jullie met z'n tweeën een avond verzorgd in het Witte Theater. Ja, dat klopt. Ja? Um, maar nou, ik was benaderd door Dirk, de ja, programmeur en directeur van uh, Wits Theater. Mm -hmm. En ik heb er al wat vaker gespeeld dan Jelle ook. Mm -hmm. En uh, hij vroeg of ik een uh, zingersongwriter wilde. singer avond wilde, een soort van organiseren tussen aanleidingstekens. En uh, ja, dus toen dacht ik meteen aan, uh, aan Jelle. Want ik had ook al vernomen van hem dat hij. Eigen, met eigen werk bezig was. Want hij is natuurlijk meer bekend als gitarist in bandjes en zo. Ja. Dat hij ook met de eigen werk. Uh, dus ik had zoiets van: ah, het is misschien ook een, een goede gelegenheid voor hem om ook uh, wat met zijn werk te gaan doen en zo. En uh, wat meer als zingsongwriter ook actief te worden. Ja, en dat is ook een reden. Want we hadden dat uh, toen zo'n beetje op die avond. Uh, zeg maar, ja, dat, ik maak daar geen geheim van. Maar dat, dat vonden we toen een leuk idee om het ook hier uh, bij Alternative FM uh, wat mee te gaan doen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, dus <laughs> ja. dat is een beetje ook uh, het idee is uh, geboren tussen ons twee. Van, laten we dan ook uh, Jelle uh, uitnodigen om ook hier uh, het een en ander te laten doen. Ja, ik vind hem wel een goede singer-songwriter. En ja. uh, ik denk, ja, hij is meer bekend als gitarist in beentjes. Maar hij schreef ja. zelf ook liedjes. En uh, ik ben ja. natuurlijk zelf ook singer-songwriter. Dus uh, ja. ik dacht... Uh, ja, er moet wat mee gedaan worden. Juist. Uh, we begonnen met het uh, werk van jou, Under Milk Wood. Het nummer ja. wat we ook hier best wel veel gedraaid hebben bij uh, CFM. Gewoon omdat hij heel erg leuk in, in, in elkaar zit. Uh, toen al had je Dank al je. Uh, de, de, de, de, de finesse, denk ik al. En um, daarna had je, had je iets uitgezocht van Nick Drake. Maar eerst ja. even over Under milkwood zelf. Want dat is niet op zichzelf staand. Uh, nee, dat was, het is geïnspireerd uh, op, uh, op het gelijknamige werk. En, uh, maar uh, van Dylan Thomas ja. een hoorspel. Ja. En dat is een project waar ik aan mee had gewerkt. Ja. Maar uh, ja, op dit moment ben ik bezig met mijn... Uh, ik heb ook nog twee EP's opgenomen, los, los nog van Under Milkwood ja. En uh, nu dus mijn debuutalbum. Ja. En ja, daar ben ik dus ook ziek geworden. Tijdens het opnemen van de videoclip van de eerste single die bijna uitkomt. Ja. Dus... Uh, klinkt een beetje snotterig. Ja. Zo. Uh, die video ja, klinkt, daar de... ben ik ook wel best nieuwsgierig naar. Ja. Dus uh, de, dat zou Maar eerst nog eventjes ja. naar, uh, naar Nick Drake. Waarom Nick ja. Drake? Nou, Nick Drake is een van mijn inspiratiebronnen, zoals wat je al zei, voor heel veel singer-songwriters. Mm -hmm. um, veel te, het, ja, eigenlijk veel te weinig aandacht gekregen voor zijn prachtige nummers. En ja. pas na zijn dood kreeg je die aandacht, om het maar zo te zeggen. En ja, ik vind het, zijn nummers heel puur. En uh, Fruit Tree is mijn favoriete nummer. Dat is echt een lied wat gaat over... Uh, ja, als ik het luister, dan, dan raakt het me echt. Het is niet, ja. niet eens alleen de muziek, maar gewoon ook de tekst. Ja. Die, uh, ja, dat ik denk, wat is het, uh, ooit vroeg iemand mij, of, wat vind je de mooiste tekst? En ik zei, nou ja, Fruit Tree, dat vind ik gewoon zo. Spreekt ook voor, voor de, de gevoelige muzikant, weet je ja. wel. Dat de teruggehouden muzikant. Dat je, Teruggetrokken ook misschien? Ja, dat je... Ik ben zelf ook een beetje uh, zo'n diep ja. zeg maar. Ja. En uh, dat als je... Um, ja, dat gaat over een boom, over een fruitboom. Ja. En niemand kent die fruitboom, niemand ziet die fruitboom staan, totdat die wordt weggekapt. En dan ja. ineens krijgt iedereen iets van, hé, hey, waar is die boom gebleven? Ja. Weet je wel, en dat dan pas mensen de waarde ervan inzien. En dat vind ik heel mooi, gewoon dat, uh, ja, je snapt het symbool wel daarvan. Het ja. is eigenlijk ook een beetje een soort metafoor voor... Uh, zijn leven, natuurlijk, geweest. Ja, ja want ik, ik, ik heb iets gelezen erover dat, uh, dat hij uh, behoorlijk wat depressieve uh, momenten heeft uh, gekend ja. in zijn leven. Uh, het schijnt zelfs zo te zijn dat hij uh, is aangetroffen dood. Uh, met Door zijn een, moeder. Ja, ja. ja, met een boek uh, van een filosoof waarin juist dat tegenovergestelde uh, ja, stond. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is, ja, het is wel heel erg uh, bijzonder, deze. deze manier. Ja, het heeft een hele. Uh, het is ook een documentaire van. Dus uh, Ku uh... van de Wolf, geloof ik. Uh, als ik het wel heb. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. ja? Het staat volgens mij ook op YouTube. Ja. En. Uh, ja. Het is sowieso los daarvan. Uh, want ik, ik moet zeggen. Ik kende eigenlijk dat verhaal pas later. Ik uh, ben eerst begonnen met het luisteren van zijn muziek. En ik vind het gewoon heel puur. Ja. En uh, zijn teksten. En ja. Daar hou ik ah, gewoon van. Duidelijk. <laughs> uh, je had het. Uh, je duidde het al een beetje. Hè? De. De clip, de videoclip, is het dan ook de echte videoclip die we dus uh, gaan uh, zien bij uh, de single uh, waar jij nu al de uh, snode plannen voor hebt? Ja, ja? het is uh, inderdaad, uh, ja, grappig is dat tegenwoordig is natuurlijk YouTube helemaal het medium. Ja. En dus het is, uh, ja, het is wel een goede clip en zo, maar uh, wel gewoon uh, een beetje in eigen beheer om het maar zo te zeggen. Ja. Maar het wordt wel een hele mooie clip. En uh, ja, echt round, round About Time wordt de eerste single. Um, ja, dat is allemaal professioneel opgenomen in de studio. Dus straks dan horen jullie nog de EP-versie. Dat heb ik gewoon in mijn slaapkamer nog uh, opgenomen. Ja. En uh, ja, de opvolger de, op, op het album staat echt de, de studio-versie. En uh, nou, ik ben er heel trots op natuurlijk. En daar komt dan ook de clip bij. En uh, dat wordt ook de eerste single. En het gaat over uh, ja, rotondes dus, en reizen en, en dingen meemaken en ja, al... laat zien dat het soort, het cirkel van het leven, dat je mensen tegenkomt, die gaan weer en gewoon de, ja... Waar... van voorbijgaande aard, eh, ja, dat... zo'n zo leven wat je eigenlijk beschrijft, je Ja, waar je inspiratie optredens... uithaalt uiteindelijk. Ja, en, en tijdens je uh, ja. optredens al zei van, ik ben in Schotland geweest, dus je zag dat ook gebeuren daarop. Uh... Ik zag het, uh, ja, ik, ik had, het was heel, ja, dat, uh, dat toch heel inspirerend is zo, al die mensen die je tegenkomt, dat toch altijd wel een indruk uh, achterlaat en iets moois meegeeft en... Uh, aan je ja, aan het bestaan of zo. En oh. ja goed, dat klinkt wel diepzinnig ja, nou, meteen, nou, maar thema. Ja. het is een heel vrolijk nummer. En uh, er het kom, het kom komt ook een rotton in voor. En uh, heel veel beweging in de clip. Ook nou echt het rijspiertje komt heel erg in terug. Dus, uh, oh, dat is mooi. Ja. Ja. Nou, laten we ze, dit, is, dit is nog de akoestische versie, dames en heren thuis. Dus dan uh, weten jullie in ieder geval dat, uh, dat dit dus niet de versie is die we straks op het album The Girl You Love heet, uh, heet het dat album. Dat is de titel van het album. ja, ja is ook nou. een beetje dubbel uh, lager, moet ik zeggen. Nou, dat is goed. Maar dit uh, is uh, zeg maar uh, de, de akoestische versie van Roundabout. Nou...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 Joy. Oh, Imogene and Abelard I'm your homeward boy But there's another one That brings me to your door And the boat she weed from the tidal reeds Was always tied to shore With bright smiles dark eyes bright smile dark eyes everywhere I went oh I was always looking for you bright smile dark eyes I'm looking for some peace but it's so hard to find With calamity James and the steamboat Casanovas and darling Clemens She's your only one, and she is also mine. Just pin your heartbeat up against my heartbeat and you'll see how well we rhyme. For bright smiles and dark eyes, bright smile, dark eyes. ZANG Nou, dan gaan we dat uh, gewoon nog even een keertje opnieuw doen. Hartziek. Fotografeerd hier door, door deze of gene. Nou, die compromitterende foto's die zullen we later wel weer ergens terug gaan zien. Uh, drie nummers maar liefst even achter elkaar. Uh, dit was Moore van Riders Rain een studio die we hier helemaal aan het begin van het jaar op bezoek hebben gehad en dat heeft ook te maken met de frontdame van deze groep Ariane Albestees. zij gaat op 23 mei in het Witte Theater haar eindexamenopdracht doen dus dan kun je kijken hoe ze het er vanaf brengt, nou als je dit hoort dan weet je al wat ze in, in haar mars hebben zitten uh, daarvoor uh, hoorden we Josh Ritter en dan nou ben ik alleen even de titel denk ik kwijt, maar ik denk dat het de derde track uh, is uh, geweest wat we hebben gedraaid. Uh, wat? De eerste. De eerste. Oké. Okay. Uh, Bright Smile. En, en dan hebben we als laatste... Uh, hadden we net uh, Elliot Gould. En dat was wel track 3. Ehm... Um, Elliot Smith. Elliot Smith. Goed, dat is uh, de acteur. <laughs> en Elliot Smith, dankjewel. Dankjewel dat je me nog even wilde uh, souffleren. <laughs> maar we moeten even <laughs> ook opletten dat we je stem uh, niet uh, al te veel uh, zeg maar, uh, belasten. Uh, dat is toch handig, zo'n uh, souffleur. Uh. Ongelooflijk. Ze ja, zou bij het toneel moeten gaan. Maar goed, euh, dat doen we niet. Uh, over George Ritter nog het volgende. Uh, die is begonnen op zijn 18e met het schrijven van liedjes. Zijn ouders zijn neurowetenschappers. En voor een periode studeerde hij neurowetenschap aan Oberlin College. En in 1999 brengt hij zijn eerste cd in eigen beheer uit. Doen trouwens heel veel uh, mensen die op dat moment zeg maar beginnen. En die doen vaak dingen in eigen beheer. En George Ritter is er één van. En die... ...heeft hij opgenomen in een studio op de campus. Uh, de stijl is een mengeling van folk en ballads... ...en hij is beïnvloed door bijvoorbeeld de teksten van Bob Dylan... ...Bruce Springsteen, Leonard Cohen en het werk van Mark Twain. Even in het kort wat de, uh, deze man Josh Ritter uh, doet... ...en misschien, uh, ja... Uh, heb je nu een beetje kennis gemaakt met hem. Laatste wat hij gemaakt heeft... is So Runs The World. Dat is een album wat uit uh, 2010 stamt. En wat ik hier in mijn handen heb uh, zitten... dan moet ik hem uh, er even bij uh, pakken... dat is Hello Starling. Uh, zeg ik het goed? Ja, 2003 is uh, dit uitgebracht. Um, Fabiana fluistert me toe... dat ze een enorme fan van hem is, toch? Um, ja, ik... ik... Ik ben van heel veel mensen fan. Maar ja. het is niet de, de, mijn grootste voorbeeld. Maar uh, het ja. leuke is dat uh, in die tijd toen ik begon met liedjes schrijven. Ja. Uh, nou, op mijn 17e had ik dan een gitaar gekregen. En ik begon nou, toen met gitaarspelen op mijn 18e. Met, ook net als hem met liedjes schrijven. Ja. En hij was toen al wat verder. En toen zag ik hem optreden in Paradiso. En toen sprak ik hem op het eind uh, in ja. de foyer. En ik zei tegen hem van nou ik, uh, ik, ik, ik was zo onder de indruk van. Uh, hij was uh, ongelooflijk. Hij nou, het me overtuigd. Ja. En uh, toen had hij op, op een briefje geschreven voor mij van... Um, Keep up the writing, paradise is near. En ik had zelf nooit gedacht dat ik uh, een paar jaar later zelf daar in dezelfde zaal in Paradise op, op dat grote podium zou staan. En ik ben ook doorgegaan. En het is gewoon iemand geweest die uh, ja, uit mijn begintijd die me geïnspireerd heeft. Belangrijk uh, dus het Ja, het, een belangrijke, ook, ja in mijn zin wel, ja. ja. Oh, Oké, okay. dankjewel even voor, uh, voor de aanvulling. Uh, dan is het ook tijd om uh, de tweede gast er even bij, uh, bij te betrekken. Dat is Jelle Visser. Hoi. Oh, hallo Jelle. Uh, uh, jij uh, kennen, kennen we nog van tijdje terug. Uh, Marcus, ik en toen de tijd hadden we ook nog uh, Menno uh, Hoekstra hier nog in de geleden de, al, Toen we nog uh, Alternative FM met z'n drieën deden uh, Want jij hebt in, het, uh, in de jaargang 2009-2010 meegedaan met de Sculpture in the Clay In de voorronde van de Rob Akta wordt. Ja dat klopt, Klopt hè? als schieterist ja, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, was, uh, was dat een uh, a, uh, leuke avond, die, uh, staat het nog een beetje op je netvlies? Uh, uh, ja, in, de... in ieder geval wat je, uh, wat je toen nog een beetje beleefd hebt uh, die avond was, uh, ja, was te gek, ja. Ja? ja. Het geluid was goed en zo en uh, goede reacties gekregen. Van, ja, ik, uh, van, van de Sculpture in de Clay ook? Uh, van ja, de... ja, ja, ja. ja. Uh, want uh, dat was ook trouwens een hele historische avond ook, want daarin speelden de uiteindelijke winnaars, die zowel de Rob Award hebben gewonnen, en Imperial. later Imperial, de... Toch? Ja, Ethereal. Ja. Die hebben toen uh, uh, meegedaan in die forum. Een, uh, de bassist was een klasgenootje van mij. Uh, dat is Bjorn van de Ploeg. Ja, Bjorn. ja. ja. ja. Uh, Hebben jullie heb je, heb je nog contact eigenlijk? Uh, nee, eigenlijk niet meer. Nee. Niet meer? Nou nee, ja. Nee. Ja, Buren is, uh, zag ik, uh, druk bezig. Dus, uh, ja, die heeft het heel druk, ja. ja uh, met, uh, sowieso met Ethereal. En ja. ik zag ook uh, Trip Trigger. Dat is een andere band van hem. Kan ik je nu al ja. verklappen? Ja. 5 juli komen ze hier naar de studio. Dus dat, uh, oh, dat, dat, dat is wel leuk. Ja. Uh, maar eerst even over jou. Jij hebt, uh, want, want ja, daar gaat het eigenlijk in de hoofdzaak om. Uh, wat heb je eigenlijk na de Sculpture en de clay gedaan? Uh, na de Sculpture en de clay ben ik, uh, ja, heb ik eigenlijk besloten om gewoon zelf verder te gaan. Ik wilde... Uh, ik heb zangles uh, genomen. Mm -hmm. want ik wilde zelf ook graag leren zingen. Ja. En uh, eigenlijk ben ik meer de singer songwriter kant op gegaan. Dus ik ben nu heel veel bezig met uh, eigen muziek schrijven ook en zo. Mm -hmm. En het is, nog, uh, ja, het is nog allemaal vrij pril hoor. Het is nog beginnend en zo. Ja. Maar uh, ja, het zit er wel aan te komen. Ik krijg goede reacties van mensen en zo. Dus, uh, ja. wel, is het ook belangrijk dat je, dat, je, dat je. Het moet wel uh, gefundeerd zijn, hè? Uh, dat het niet uh, zegt, ja. Uh, wat is dit nou weer voor bagger? Het moet, ja, het ja, ja. moet ergens op opgestoeld zijn. Uh, wil, je, wil je er iets mee kunnen in dat, in dat opzicht, toch? Nee, nee, ja? nee. Maar ik ben, uh, ja? maar ik ben goed onderweg nu. Ja. En uh, mijn plan is om eind van dit jaar een, uh, mijn CD af te hebben. Ja. En dan een CD-presentatie in het Witte Theater te houden. Oké. Okay. Net als dat ik met de Sculpture in de klei eigenlijk heb gedaan. Ja. Twee jaar terug. Ja. En ja, zo'nzelfde avond wil ik eigenlijk georganiseerd in het Witte Theater in de grote zaal. Ja. En hoe zit het bijvoorbeeld met jou en Mick Sondorp? Want dat is de ja, man ja, van, de, de, van de Sculpture en de klei onder andere. Ja, Michael is gewoon een ja, goede vriend die ik ook gehouden heb aan de Sculpture. Het is Toch gewoon, wel? Ja, ja. Hij, hij zit ook een vel in Duitsland, hè? He, ja, hij gaat ook naar uh, Vrijburg. Ja. Ben uh, jij wel eens met hem mee geweest? Of ik ben uh... één keer mee geweest, ja. Maar dat, ja. Was, uh, dat was nog in de periode dat we, dat we nog met elkaar in de band zaten. Ja. Toen hebben we daar ook bandfoto's genomen en zo. Ja, ja Vrijburg is een uh, ja, super mooie plek. Ik snap ja. wel dat hij daar graag heen gaat, ja. ja. Ja, uh, hij heeft iets uh, vrij buitenigs over. Heb jij dat ook? Vrij buiten. Uh, ja, uh, niet laten leiden door, uh, door allerlei uh, regeltjes. Of wat dan ook. Dat heeft ook, dat is, dat is, hij ja. ook heel sterk. Maar <laughs> heb jij dat ook? Um, ja, ik denk dat ik wel meer... Uh, Vergeleken met hem ben ik wel meer... Uh, <laughs> ja... <laughs> Ja, ik ben wel anders denk ik Je bent toch wel anders ja, hè? ja. Dus uh, uh, ja, nou ja goed uh, we, we maken straks ook uh, heel wat meer kennis met je In ieder geval ja. uh, ook met de muziek Marcus is al bezig met het uh, een en ander. Ja, ik zal je even dichtzetten, uh, want uh, anders uh, gaat er gesnaakt over de eten in ja. ieder geval. Ja, ik zit uh, hilarisch. Ik denk, uh, dat is wel leuk. Dan hoor ik in een uh, snotterende, snotterende ja. iemand. Ja, uh, nou, ik zal hem even zetten. Dat uh, lijkt me wel verstandig. Over de sculptuur in de klei, uh, Jelle. Uh, had jij uh, bij deze productie ook bemoeienis uh, mee? Want ik heb hier nog iets liggen van... Uh, van de band. Wat <laughs> bedoel je? Van de sculpture in de klei heb ik hier, iets klaarstaan nu. Of ik uh, wat wil. Uh... Nou ja, uh, ik, ga, ik ga iets draaien, maar uh, was jij uh, toen nog uh, bij, uh, bij, deze, bij deze band uh, toen nog, uh, betrokken? Met de CD? Ja. Ja, de CD daar heb ik al eens uh, op ingespeeld. Ben je niet? Ja, Nou, dan, dan, dan, dan moet jij dit nummer ook wel kennen: Kerst in de Sky. Nee, on en off. Ja, on en off, dat is te gek ja. Ja, dat... Die gaan we dus nu eventjes uh, laten horen Om een indruk te geven wat uh, Jelle uh, Ja, gedaan Waarom ben jij te horen? De gitaar? Solo? Uh, ja, mijn gitaar, ja, ja. Oké, okay. ik was, ik was uh, lied getrust. Dat is dus dit De Cosmic Carnival met uh, de Kingmaker. Ook een hele leuke clip uh, is daar uh, van uh, te zien op YouTube. Uh, dat hebben die jongens uh, vooruitgeschoven uh, op uh, 29 april. Nee, 28 april. Uh, waren ze in uh, de Unie te zien. En toen hebben ze zeg maar de cd gepresenteerd. Change the world or go home. En ja, die Kingmaker die, uh, die draaien we dus nu als eerste van, uh, van dat album. Is uh, heel bijzonder moet ik er ook uh, bij zeggen. Het uh, is ja, wat, wat dat er gaat uh, wel, uh, Cosmic Carnaval is ook bijvoorbeeld eigenlijk meer, in mijn optiek, meer dit, uh, dit werk wat ze gedaan hebben. Uh, dit nummer eigenlijk, dit spreekt eigenlijk mij meer voor de, tot de verbeelding. Even een klein stukje van, uh, van dat album. Even een heel klein stukje, want dan kan je te horen wat, uh, wat ik bedoel. Wat, uh, de, ze hebben het gebaseerd op jaren 60 en jaren zeventig, dus... Dus dit is de intro. Nummer dat heet uh, Desperate Man. en dat uh, is nou juist ook waar ze dus een beetje leuk in zijn vind ik eerlijk gezegd, uh, steeds uh, hoor je wel een extra instrument in de, in de intro uh, toegevoegd worden, dit is dan uh, zeg maar het uh, uiteindelijke resultaat dan dan begint de hele orkest min of meer uh, te spelen en zo vind ik ze ook, uh, zo stonden ze toen drie jaar geleden zeg maar ook in het uh, podium op het podium van, pa nou niet Paradiso van de Melkweg, toen ze in 2009 de grote prijs van Nederland uh, wonnen, uh, ik uh, weet in ieder geval dat Nick Schuit, de frontman van de band, een enorme Feyenoord supporter is. En ik kan je ook verklappen, 21 juni. Dan mag je dat alvast in je agenda zetten. Komen ze hier naar de studio om het een en ander te vertellen over een album. En ik uh, ja, ik moet op gaan letten. En Marcus ook, want uh, dan moeten we.